Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs... zijn zeker twee doden gevallen, meldt de Franse politie. Een gewapende man viel de winkel in de wijk Vensan... aan het begin van de middag binnen... nadat hij schietend over straat had gerend. Of de twee doden op straat of in de winkel zijn gevallen is onduidelijk. De man zou in de winkel vijf klanten gegijzeld hebben. Hij heeft onder meer een kalasjnikov bij zich. Het lijkt te gaan om de man die gisteren in de Parijse wijk Montrouge een agent doodschoot. Het voorzorg is een straat met veel Joodse winkels... en restaurants in Parijs helemaal afgesloten. 30 kilometer verderop is nog altijd de gijzeling in een drukkerij bezig... door de daders van de aanslag van woensdag op de redactie van Charlie Hebdo. Het gebouw in damartin anguelle is al uren door agenten en speciale eenheden omsingeld. De politie heeft telefonisch contact gehad met de broers... maar over de inhoud van dat gesprek is verder niets gezegd. De broers en de gijzelnemer in de Joodse supermarkt... zijn volgens de politie bekende van elkaar. In Cuba zijn de afgelopen dagen 36 dissidenten vrijgelaten. Dat meldt persbureau Reuters. Het bericht is niet bevestigd door de Cubaanse autoriteiten. De hele ochtend waren er geruchten dat er een persconferentie zou worden gehouden... voor de internationale media, maar dat bericht is ingetrokken door de autoriteiten. Gisteren en vandaag waren er opnieuw geruchten... dat de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro was overleden... maar die berichten worden tegengesproken door het Cubaanse regime. De KNVB heeft FC Twente gewaarschuwd... omdat de club zich niet houdt aan gemaakte afspraken. FC Twente staat sinds mei vorig jaar onder verscherpt toezicht... vanwege financiële problemen. Er ligt een plan van aanpak om de club weer gezond te maken. Maar volgens de KNVB komt daar nog weinig van terecht. In maart wordt de situatie opnieuw bekeken. En als FC Twente dan nog steeds niet op schema ligt... worden er in de competitie drie punten afgetrokken. Het weer, vanmiddag veel bewolking, mogelijk ook even zon. Maar tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het is 9 tot 12 graden... En waait flink. Aan zee hard tot kracht 7. Morgen opnieuw onstuimig met aan de noordkust weer kans op storm. Verder veel bewolking en regen en opnieuw ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 De uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de Hit zich in een mateloos tempo vermenigvloog. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Hier op vrijdagmiddag op de ZFM Zandkort. Met deze week 13 stijgers, 11 zittenblijvers, 10 dalers. Zes nieuwe binnenkomers, zes? Ja, zes nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat zes mensen de lijst weer niet hebben gehaald. Dat is uh, Banday 30 door de Notes, Christmas Time, Die is eruit na een paar weken. Ariane Grande, zij heeft ook uh, de lijst uh, verlaten, sorry Pascal. Uh, met Santa Tell Me. Sue met Faded is er uh, na uh, 16, 17 weken of zoiets is die eruit gegaan.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 En staat samen met Taflo op nummer 40. Nieuw binnen komen deze week met de Heroes. En dan zingen ze vaak genoeg, dus uh, ik denk ook dat je wel door hebt. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, die jongens, uh, die doen het hartstikke goed. Want uh, deze Alessandro Linsblad, die in 1991 geboren in uh, Stockholm.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 Dat zijn uh, Lisa, Amy en uh, Shelly. Ja, de Nederlanders uh, in deze lijst. Want uh, niet alleen uh, uit Italië en Frankrijk krijgen we toppers aangeleverd... uit de kweekvijver, wat de voice mag heten. Maar ook vanuit Nederland, want in 2007... beginnen deze meiden met hun uh, eerste deelname aan het uh, Junior Songfestival. Festival. Nou, met hun uh, eigen nummer. Uh, adem in, adem uit. Best wel makkelijk. Winnen ze de Nederlandse voorronde... en eindigen ze op de Euro Eurovision Eurovision Songfestival...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 En die heet Magic, geschreven door een vader. En die staat op nummer 39 bij mij in de Euro Breakdown. Hier op C.F.M. In the air, over there. Let me see you care. And it feels like magic. Like magic. Walking on the path that is so clean. Never saw your face, but I felt you need. Stay together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 26 oktober 1998, toen kwam het album uit van R&M, het album Ap. en op de B-side, op de flipside, het eerste nummer ervan, is Walt Unafraid, ditmaal gecoverd door First Aid Kid, op nummer 36 in de Euro Breakdown.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 En uh, aan het eind van het jaar wordt Can't Stop Dancing haar volgende single. En die staat nu op nummer 33 hier in de Euro Breakdown, Becky G, daar heb ik het dan natuurlijk over Can't Stop Dancing. The lights are shining like the sun out tonight. Just keep your body moving how I like. Oh, yeah, the music Any better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 Madonna schrijft 25 keer een alarmschrijf op haar naam. En later evenaart ook Brianna dat aantal van 25. Nou, onlangs is er een uh, dertiende studioalbum album uh, verschenen. Dat is uh, nou, vorige week of zoiets geweest. In mijn hoofd. Rebel Heart heet dat uh, album. En demos daarvan uh, waren in 2014 in december al uh, aan het lekken. Iets te vroeg. Waarna de, deze zangeres het mini-album Living for Love uitbrengt.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 Let down my guard I fell into your arms But God who I we was De prachtige nummer op 31 in New York Breakdown bewijst deze Madonna dat ze het gewoon nog steeds kan. Prachtige hit, Living for Love. namelijk een gelijknamige mini-album. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En is het is tijd om even terug te kijken welke nummers we allemaal gehad hebben. We hebben er 10 uh, gehad. Ik heb er 5, uh, uh, ik lieg, uh, ja 5 van gedraaid ondertussen. Ja. En een kleine samenvatting heb ik even aan uh, mijn uh, trouwe steun en toeverlaat gevraagd, Sander. Welke hebben we tot op heden gehad? Nou, op nummer 40 staat Alesso featuring Toeflow met Heroes. Op ja. nummer 39 Eugene met Magic. Op 38 Plant featuring Melissa Steele met Aladdin. I, love. I loved you. I loved you. Ja. Yeah. Oh, 7... lief, wat, hoe heet die titel? I Love You. Oh, dankjewel. <laughs> Op 37, Clean Bandit, Virtually Jess Cleans, Real Love. Op 36, First Eight Kids, Walk of Unafraid. Op 35, Sam Smith, I'm Not The Only One. Op 34, Ben Henao, Met Something I Need. Op 33, Becky G, Can't Stop Dancing. Op 32, The Avenger, Great Outline.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 Verzongen door uh, Robbie Williams natuurlijk Maar Avicii heeft er mooi op gemikt. 30 dus in handen van uh, Robbie Williams. Waar zang dan. Maar er is dus allemaal geproduceerd en gemaakt door uh, Avicii. En het prachtige nummer uh, The Days. 15 weken lang alweer in de lijst geloof ik. Nee, 12 weken. Ik lieg. De volgende is makkelijk. Die is maar uh, twee weken lang in de lijst. Op nummer 27 deze week vinden we Vince Joy met Riptide. Vorige week nog om 29 binnengekomen. Nu dus twee plaatsen gestegen. Vince Joy, Riptide.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 Deze dame dus de 24e positie. Megan Trainer lips are moving. Moet je nou onze lippen ook zien bewegen, dat kan. Ga even naar zfm-live.nl voor de webcams. Dankjewel, dankjewel.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 Je hoorde hem net bij mij op 27. en maar Dit is de 14e plek. Voor Megan Trainor, Lips Are Moving. Sweet, oftewel Soda Pop van Fox Stevenson, staat op de 13e plek. De 12e plek is voor Aaron Chupa, I'm an Albatross. Runaway You and I van Galantis, nieuw binnengekomen op de 11e positie. Kelvin Harris samen met John Newman, Blame op de 10e. Ariane Grande en The Weeknd. Love Me Harder op de 9e plek. Ja, Pascal, daar staat het. ze staat er twee keer in.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 What's the line?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 die krijg je ook nog te horen Eerst Euro Breakdown. Eerst gaan we een stuk luisteren naar nummer 18 Allihours Wrapped Up. Move, all Tot aan het nieuws. Tot straks. Baby, Fireworks and we touch now you. Your body fits on mind like a